Jullie voorganger is met het originele idee gekomen om mij uit te nodigen. God is goed. Een serie. Uh, is geweldig, hè? Afgeleid. Heel geweldig. Ik probeer een plek te vinden hier voor alles. Yes. Oké. Okay. Um. Dus ja, naar zo'n geweldige serie en dan, dan kom ik eraan en dan moet ik iets gaan zeggen, maar het komt goed. Um, um, Laten we onze Bijbels openen. In, um, in 1 Thessalonicense, hoofdstuk 5, vers 18. 1 Thessalonicense, hoofdstuk 5. Ik ben blij om vandaag hier samen met jullie te zijn. En um, om samen te leren, samen God te prijzen. 1 Thessaloniansens, hoofdstuk 5, vers 18. Hebben we hem? Yes? Ja? Yeah? Anders, uh, volgens mij gaat hij hier ook verschijnen, dat weet ik niet. 1 Thessaloniciens, hoofdstuk 5, vers 18. Als je wilt opstaan, mag je opstaan. Als je niet kan concentreren wanneer je staand aan het lezen bent... dan mag je gewoon lekker zitten. We gaan niet veel lezen. Um, maar we gaan het wel herhalen. Yes? 1 Thessaloniciens, hoofdstuk, um, hoofdstuk 5, vers 18. Dank God in alles. Want dit is de wil van God... In Christus Jezus voor u. Zullen we het samen lezen? Dat is niet veel, toch? Oké. Okay. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Amen. Laten we bidden. God almachtig, wij prijzen u, wij loven u, wij geven u alle eer en alle glorie vandaag, Heer. Vader, wij danken u, Heer. Wij prijzen u, Heer, want u bent goed, Heer. Dank u heer, voor uw aanwezigheid op deze plek, heer. Dat we u mochten aanbidden met, met gezang, heer. En dat we nu hier zijn, vader, om, om uw woord, vader, te horen en te leren van u. Mijn God, ik vraag u om tot ons te spreken en ons te veranderen. Te transformeren naar het beeld van Christus Jezus. Voor uw eer en glorie. Amen. Oké. Okay kunnen gaan zitten. Vandaag ga ik spreken over de juiste sfeer. De juiste sfeer. De juiste sfeer. Um, de vers die we net hebben gelezen, als we het lezen zo van... Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Dan, het menselijk verstand um, geeft gelijk een, een bezwaar ertegen. Waarom? Want het, wat zegt het eigenlijk? Het zegt dat je God moet danken. En niet zomaar danken. Maar dat je hem moet danken in? Alles. En alles is, is juist dat, dat, dat, datgene waar, waar ons verstand bezwaart tegen. Het laat ons een beetje zeggen van, oh alles. Van oké, okay, dank God, dank God. Oké, okay, dat is goed. God danken is goed. Maar wanneer het zegt in alles. Dan hebben we zoiets van... Oh, wacht. Tenminste, ik heb dat. Of niet? In alles. Want wat is alles? Alles is alles. Gewoon alles. Ja? Waarom is dit zo belangrijk, wat Paulus hier zegt? Want hij schrijft tot de Thessalonica, een gemeente in Thessalonica. En de commentatoren en mensen die over Paulus praten... zeggen dat deze gemeente de lievelingsgemeente was van Paulus. Waarom? Nou, als je het vergelijkt met uh, de gemeente in Corinthiërs... en de brieven aan de Corinthiërs... nou, de brieven aan de Corinthiërs... Paulus is alleen maar dingen aan het recht zetten. Er waren alleen maar problemen in die gemeente. Maar deze gemeente, zoals deze gemeente... de gemeente van Zoetermeer... was een gemeente die het goed deed. Ja? Het gaat goed hier. En ze deden het goed... Ze deden het goed. Ze deden het heel goed. En Paulus had niks te klagen over hen. Paulus had geen problemen met hen. Dus het enige wat hij uh, um, moest, moest doen was... hun opwekken, uh, hun motiveren, hun bemoedigen... om zo en meer te gaan doen dan wat ze al deden. En, en dat is de, het eindstuk waar we nu in zijn gekomen. Is dat... Deze vers staat dus in de context van meerdere opwekkingen die hij geeft. In, hij geeft een opwekking tot onderlinge liefde. Hij geeft een opwekking tot heilig leven in, in de vorige hoofdstukken. Maar nu geeft hij meer opwekkingen. En hij begint te zeggen van... Hey, pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt. Maar jaag altijd het goede na. En voor elkaar en voor allen. En dan zegt u, verblijft u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En dit zijn dus dingen die hij zegt. van: Oké, okay, doe dit, doe dit. Vergeet dit niet. Dit zijn dingen die je niet moet vergeten. Dit zijn dingen die je moet blijven doen. En één van die dingen, daarop gaan we vandaag concentreren, is... God. Danken in alles. Als ik een geestelijk leven wil leiden... dan zijn deze dingen die Paulus hier allemaal zegt heel belangrijk. En dus is dankzegging heel belangrijk voor een geestelijk leven. Het staat ook in de context van Paulus' andere brieven. En, en, en dankbaarheid is belang, een belangrijk punt in de theologie van Paulus. Heel belangrijk... En een punt dat heel vaak niet naar wordt gekeken. Paulus is een persoon, een volgeling van Jezus. Die, die, Terwijl hij Jezus aan het volgen is, hij allerlei dingen aan het leren is en dingen meemaakt. En deze dingen die hij leert, deelt hij met deze gemeentes, deze kerken. Het is een man, een heel interessante man. Een man die door alle aspecten van het leven is gegaan. Hij zegt In de Filipensen zegt hij... van, hey, ik ben door vernedering heen gegaan. Ik, ik ben in door overvloed heen gegaan. Ik heb gebrek meegemaakt. Ik, ik ben verzadigd geweest. Ik heb ook honger geleden. En uiteindelijk zegt hij... in alles ben ik ingewijd. Door alles ben ik heen gegaan. En daarna zegt hij die bekende vers... ik vermag alles in Christus... Die mij de kracht geeft. Dus Paulus is iemand, hij is door, hij heeft veel verschillende dingen meegemaakt. De uiterste extreme van het leven, overvloed en dan gebrek, verzadigd zijn en honger. Dus hij is door die extreme heen gegaan en door dit alles heen zien we een heel belangrijk iets in het leven van Paulus. En dat is blijdschap en dankbaarheid. Blijdschap en dankbaarheid. Er was niets in het leven van Paulus dat zijn blijdschap in de Heer kon afnemen. Ook al sloegen zij hem, ook al gooiden ze hem in de gevangenis, hij bleef blij. En hij was altijd dankbaar. Er was er zelfs een moment in zijn leven, hij wordt samen met een collega, wordt hij in de gevangenis gegooid. En de gevangenis van toen waren niet die gevangenissen van nu, waar je een Playstation hebt en, en, en internet en, en, en tv's, tenminste hier in Nederland. De, niet die luxe gevangenissen, nee. dat was gewoon een gat in de grond, je wordt daarin gegooid, het is nat, het is donker. En er, er is geen toilet enzovoort, zijn die dingen die je eten wordt naar beneden. Als je eten krijgt, wordt het naar beneden gegooid. En dan hoop je maar dat je het kan vangen. Maar... Daar wordt Paulus in gegooid. En wat doen deze mensen? Wat doen deze twee mensen? Ze beginnen te zingen. Iets dat, dat je niet kan voorstellen. Tenminste, ik kan me niet voorstellen. Ik zou eerst huilen en dan zingen. Maar, misschien zingen. Maar hun zingen. Ze beginnen God te prijzen. Ze beginnen God te loven. En God bevrijdt hen uit de gevangenis uiteindelijk. Dus Paulus leert ons, dat, um, leert ons te danken. Te danken in alles, voor alles en door alles heen, moeten we God danken. En wat is de reden waarom we God moeten danken? Wat staat er? Hij zegt dank God in alles, want hebben jullie een Bijbel bij jullie? <laughs> wat, wat, wat zegt het? Want dit is de wil, de wil van wie? De wil van God in Christus Jezus voor u. Dit is de wil van God. Waarom is het belangrijk om te danken? Want het is de wil van God voor mijn leven. En net zei jullie voorganger, mooie dingen van de wil van God te doen. En een van de, een van de dingen die God wil voor jouw leven, is dat je hem dankt. In alles. Heel vaak zijn we aan het zoeken van... Oh, wat is de wil van God voor mijn leven? Wat is de wil? Dank hem. Het staat hier. Dat is de wil van God voor jouw leven. Wat, wat is de wil voor mijn leven? Thessalonians zegt het, Paulus zegt het. De wil van God is dat jullie heilig leven. De wil van God is dat jullie onderlinge liefde hebben. Soms zijn we zo op zoek naar iets... Terwijl het hier gewoon staat. Begrijpen jullie mij? Het staat hier. Het is de wil van God in Christus Jezus voor jullie leven. Dus als ik de wil van God doe. Wat is dat? Wat, wat betekent dat? Dat betekent dat ik hem behaag. Ik doe wat hij wil. Ik behaag God. En wat zegt de Bijbel? Hoe kunnen we God behagen? Alleen door geloof. Alleen door geloof kunnen we God behagen. Dus als we God danken, dan doen we dit door geloof. Dan doen we dit altijd door geloof. Dankzegging is een belangrijk deel van de christelijke ervaring, van jouw ervaring met God. Het is een erkenning van wie God is. Het is een erkenning van wat hij gedaan heeft in jouw leven. En het is een erkenning van wat hij aan het doen is in jouw leven. Als wij falen om dankbaar te zijn, dan zeggen we nee tegen al deze dingen. Dan falen wij te erkennen wie God is, wat Hij gedaan heeft en wat Hij aan het doen is in ons leven. Volgen jullie mij? Dus danken creëert een sfeer waarin God kan werken in ons leven. En dit is belangrijk, dit is belangrijk. God kan werken in een sfeer van dankbaarheid. En want het is een sfeer waarin God wilt verblijven. Want, want waar, waar, waar verblijft God? God verblijft waar hij aanbeden wordt. God verblijft in waarin, waarin de plek waar mensen hem erkennen. Toch? Klinkt logisch. En het is ook zo. De sfeer is heel belangrijk. Sfeer is heel belangrijk. Waarom is dat heel belangrijk? En, en sommigen van jullie kunnen dat niet eens meer herinneren, maar toen, vroeger, toen jullie klein waren, toen jullie kind waren. Ja? Toen jullie kind waren. Iedereen heeft, dit volgens mij wel, dit, iedereen heeft dit volgens mij wel ooit gedaan. Slijmen bij je ouders, of niet? Iedereen heeft het wel ooit eens gedaan. Als je iets wou, dus als je langer wou opblijven. En je wist dat je langer wou opblijven. Dan was je de hele dag bezig om te slijmen bij je ouders. Je maakte je bed op. Je deed alles wat ze wilden. Toch of niet? Wie kan zich dit herinneren? Ja? Iedereen? Misschien doen jullie het nog steeds nu jullie groot zijn. Maar misschien wou je een heel duur cadeau van je... Van je ouders. En, en, en deed je eerst alles wat ze wilden. En, en, en waarom? Want je wilde dat wanneer je de grote vraag ging stellen. Mag ik alsjeblieft langer opblijven? Je wou dat de sfeer waarin dat gebeurde perfect zou zijn. Of niet? Want als het een sfeer zou zijn van, van oh, is, is, is, zij, hij of zij is al zagrijnig. En ja, nou, dan kan ik het niet meer vragen, want het gaat sowieso nee zeggen. Het gaat sowieso nee zeggen. Dus ik moet zorgen dat de sfeer goed is. En ik zeg niet dat we dit ook bij God moeten doen, dat we bij hem moeten slijmen. Dat is het voorbeeld niet. Mijn voorbeeld gaat erover dat sfeer belangrijk is. Sfeer is heel belangrijk. Want als de sfeer goed is... Dan gebeuren speciale dingen. Ja? Amen, getrouwde stellen? Ja? Alleen getrouwde stellen begrijpen het. Als de sfeer goed is, dan gebeuren speciale dingen. En als de sfeer goed is, dan verblijft God daar en dan. ...gebeuren onmogelijke dingen. Dan gebeuren de dingen die God wilt doen. En niet meer wat wij willen doen. Laat me een voorbeeld geven daarvan. Een sfeer dat niet helemaal goed was. Israël was, was in de woestijn. God had hen uit Egypte gehaald en hij had hen bevrijd. Hij liet hen door de Rode Zee heen gaan... <coughs> En grote vuurkolom, wolkolom, alles, wauw, speciaal. God had hun helemaal bevrijd uit Egypte. Ze gingen de woestijn in, ze kwamen tot de berg. Mozes ging op de berg en hij bleef daar veertig dagen. Hij kreeg de wet, enzovoort. Op een gegeven moment, God had hun gezegd van, hey, ik ga jullie brengen naar een beloofde land. En er kwam een dag dat Mozes zei van, oké, okay, wij willen weten hoe dit land eruit ziet. Dus wat doet hij? Hij kiest twaalf mannen uit. Hij kiest twaalf mannen uit. En hij zegt tegen deze twaalf mannen. Jullie zijn vanaf vandaag de CIA van Israël. Jullie gaan, jullie gaan het beloofde land verkennen. Jullie zijn spionnen. En jullie gaan. Jullie gaan kijken wat, wat daar is. Wat is daar. En ze gaan daar naartoe en ze zien van wauw, alles is mooi. Grote drijven. Groot, alles is mooi, alles is perfect. Maar er zijn daar reuzen. Er is daar een volk dat heel sterk is. En ze komen weer terug naar Mozes. En Mozes zegt van, hé, hey, nou, hoe was het? Geweldig, mooi, oh, wauw. Kijk deze drijven die we hier bij ons hebben. Het, het is net zo groot als appels. Dat zei niet echt, maar het is mooi, geweldig. Maar, er waren daar nakomelingen van, van, van reuzen, van, van mensen die te sterven. In onze eigen ogen waren we als springhanen. In onze eigen ogen waren we als springhanen. Ik denk niet dat we, niet dat we het gaan halen als we daar naartoe gaan. Dat waren tien van de twaalf. Maar er waren twee, twee mannen daar dat waren Caleb en Jozua. En die zeiden van nee, nee, nee. Het land is goed. En als de Heer met ons is, dan zal Hij ons dat ook geven. Als Hij ons dat beloofd heeft, dan zal Hij dat ons ook geven. Maar het volk geloofde het gemor van de tien. En iedereen begon te zeggen van... oh waren we maar gestorven in Egypte? Konden we maar weer teruggaan naar Egypte? Waarom heeft God ons hier in deze woestijn gedropt? Waarom? En het verlangen kwam in hun om terug te gaan naar Egypte. Nadat, we, nadat ze zoveel wonderen hadden gezien... En zoveel dingen van God hebben gezien, begonnen ze te morren. En morren is het tegenovergestelde van danken. Want morren brengt ongeloof. Het brengt twijfel. Morren laat jou vergeten wat God ooit heeft gedaan in jouw leven. We kunnen nooit onze situatie vandaag ons zo laten beïnvloeden dat we gaan vergeten wat God gisteren voor jou heeft gedaan. Volg jullie mij? Het maakt niks uit waar je doorheen gaat vandaag. Misschien ga je door dingen heen waar ik niet eens, van, niet eens kan beseffen en niet eens kan voorstellen. Zo'n moeilijke situatie heb je. Maar één ding wil ik jou zeggen vandaag. Laat deze situatie jou niet zo beïnvloeden... dat je zegt van, oh, had ik maar nooit Jezus aangenomen. Had, was, ik maar weer, was ik maar weer waar ik ooit was. Want toen ik Jezus aannam, leek alsof mijn hele wereld ineens stortte. Alles gaat ineens verkeerd. En dat is ook wel de bedoeling als je... Als je tot Jezus komt, dat alles instort. Want dan ga je vertrouwen niet op jouw dingen, niet op jouzelf, niet op jouw omgeving, niet op mensen, maar dan ga je vertrouwen op Jezus. Weet je dat de dingen waar je nu doorheen gaat, hoe moeilijk het ook is. Het is in jouw leven zodat je dichter bij Jezus kan komen. Het is dat je dichter een, een, een intiemere relatie met hem kan hebben. Dus wat moeten we dan doen in onze situatie? Gaan we morren? Nee, dat is, dat is niet de bedoeling. Want wat was, wat was het resultaat van het gemor? God liet ze veertig jaar in de woestijn. En ze stierven allemaal in de woestijn. Behalve twee. Jozua en Caleb. De twee personen die geloofden in de Heer. Die, die niet vergeten waren wat God had gedaan. Maar die juist daar kracht uit putten. Uit wat God heeft gedaan voor hun. En God danken... Voor wat hij heeft gedaan en doordat ze God danken voor wat hij heeft gedaan in hun leven. Is het de juiste sfeer zodat God in hun leven kan werken. Zodat God zijn wil kan uitwerken in hun leven. Ik weet niet of jullie mij begrijpen vandaag. Ja, ik hoop het. Het is belangrijk. Want het gemoor brengt geen goede sfeer. Je brengt geen goede sfeer. Die sfeer is niet goed. Er kan niks gebeuren in een sfeer van gemor. Van gemor. En moren is anders dan klagen. Morren is ondankbaar zijn. Klagen is dat je de dingen misschien beter wilt zien. En we zien in de Bijbel dat je bij God soms mag klagen in sommige momenten. Maar het mag niet overgaan tot gemor. Dat je zegt van, oh heer, was ik maar weer terug in Egypte. En dan vergeet je alles wat God ooit heeft gedaan voor jouw leven. Danken herinnert juist wat God heeft gedaan in jouw leven. Dank God in alles. Karl Barth, een hele bekende theoloog, zegt... ...op een basale en radicale manier is alle zonde simpelweg ondankbaarheid. Want de mens weigert om het enige en het nodige te doen. En dat is God danken. Wat betekent dat? Dat betekent dat je niet de positie neemt van een schepsel van God. En je erkent niet God als jouw schepper. Ondankbaarheid ligt in de wortel van de zonde... want je zegt eigenlijk dat je God niet nodig hebt. En dat wat God doet niet uitmaakt, want je bent toch ondankbaar. Ondankbaarheid is, is een zonde is een zonde. En, en daarom is het de wil van God... dat wij hem danken... in alles. Je neemt, je neemt de positie in... van het erkennen... dat hij... alles is. We zien het voorbeeld zelfs... in het, in het leven van Jezus. Jezus is aan het preken en, en hij is aan het onderwijzen enzovoorts. En er is een grote menigte daar. En wat is er? Jullie kennen het verhaal misschien wel. Wat, wat is daar aan de hand? Iedereen heeft honger. Nou, als mensen honger hebben, dan... De woord, sommige van ons, zijn niet lief wanneer we honger zijn. Dat we het zo zeggen. Ze worden hangry, noemen ze dat. De mensen begonnen hangry te worden. En de discipelen begonnen te zeggen van, hey, stuur deze mensen naar huis, want wij hebben geen eten. We hebben niet eens... Hoe, waar gaan we geld vandaan halen om, alle, om hun allemaal eten te geven? En Jezus zei, relax, relax. Wat is er? Wat is er? Wat hebben jullie? Wat, wat is er? Er is hier een kleine jongen, er komt een kleine jongen aanlopen, en hij heeft vijf broden en twee vissen onmogelijk om zoveel dingen, zoveel eten te geven, zoveel broden en vissen te geven aan deze mensen. We hebben maar vijf, we hebben maar twee. Wat doet Jezus? Hij creëert de sfeer voor een wonder. Wat doet hij? Hij pakt het brood, hij pakt de vis, en wat doet hij? Hij hangt. Hij dankt. Hij creëert de sfeer waarin God het onmogelijke kan doen. En wat doet God? Hij doet het onmogelijke. Hij vermenigt vijf broden en twee vissen. Oneindig. Zodat iedereen vol wordt. En er blijft zelfs over. Iedereen krijgt een bakje om naar huis te nemen. Nee. Maar... Begrijpen jullie mij? Dankzegging creëert die sfeer waarin God kan werken. En dankzegging, ik ben bijna klaar, dankzegging is anders dan bij de wereld. Want de wereld, bij de wereld is dankzegging, we leren onze kinderen vanaf klein. Wanneer we iets geven, wat zeg je dan? Dank je wel. Telkens wanneer we een kind iets geven, wat zeg je dan? Dank je wel. Bij, bij ons, bij de mensen, bij, in de wereld, staat dankzegging, bij dankzegging staat de gift centraal. Als ik iets geef aan jou, dan zeg je dankjewel. Maar als je een volgeling van Jezus bent, is het helemaal andersom. Want bij dankzegging voor ons staat niet de gift centraal, maar staat God centraal. Want het maakt niet uit of God mij iets geeft of niet. Ik kan hem nog steeds danken voor wie hij is. Want hij staat centraal in mijn leven. En dit produceert nederigheid. Dit produceert afhankelijkheid van God. En dit produceert de juiste prioriteit in mijn leven. Dat ik God niet dien voor wat hij kan geven. Maar dat ik God dien voor wie hij is in mijn leven. En dat doet dankzegging. Ik dank God niet voor wat Hij aan mij kan geven. Of voor wat Hij voor mij kan doen. Ik dank God omdat God God is. En laat het zo zijn dat onze God zijn identiteit is geven. En het is, als ik zeg... Dank God voor wie hij is. Dan kan, ik, dan kan ik het niet scheiden. Van dat hij een gever is. Maar ik dank hem niet voor. Ik, ik dank hem niet. Ik, ik volg hem niet. Sorry. Voor wat hij mij kan geven. Maar ik dank hem wel voor wat hij mij kan geven. Sowieso. Je moet dankbaar zijn toch? Dat is de bedoeling. Dus dankzegging werkt ook als een brug. Een brug tussen het verleden. ...en de toekomst. Ja? Als een brug tussen het verleden... ...en de toekomst. Stel je voor, je bent ergens op deze wereld... ...en er is een grote... ...diepe gat. Je bent op een berg en er is een grote ravijn daar. En er is een hele lange brug... ...waar je, waar je doorheen moet gaan... ...zodat je aan de overkant kan komen. En je begint te lopen. Je begint te lopen. Jouw leven is afhankelijk... Van die brug. Want als de brug ineens stort, wat gebeurt er dan? Dan val je. Dan val je heel erg hard. Anyways, hoe is dankbaar zijn als een brug? Het is verbonden met het verleden. Het is verbonden met Gods trouw, wat Hij in jouw leven heeft gedaan. Wat hij 2000 jaar, meer dan 2000 jaar geleden heeft gedaan aan het kruis. Door zichzelf te geven. Door middel van Jezus Christus en voor ons te sterven. En uit de doden op te staan. En te gezeten te zijn in de hemelen. Boven alles, met alle macht in de hemel en op aarde. Dat is wat God heeft gedaan voor ons. Dat is het eerste punt waar ik aan vastzit. En wat doe ik als ik terugkijk? Dan dank ik God voor waar hij mij eruit heeft gehaald. Ik dank God voor wat hij in mijn leven heeft gedaan. Ik dank God voor wat Jezus heeft gedaan in mijn leven. En dit, dit herinneren, en dat doen we bij het avondmaal, dit herinneren aan wat Jezus heeft gedaan, werkt als een duwkracht in ons leven. Het Duwt ons naar voren. Want als God het gisteren heeft gedaan, dan zal Hij het vandaag ook doen in mijn leven. Want God is trouw en Hij kan zichzelf niet verloochenen. Het tweede punt is de toekomst. De toekomst. De toekomst is wat God voor ons heeft voorbereid. Is wat God voor ons heeft. Wat heeft God voor ons voorbereid? God heeft. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor ons voorbereid. God heeft een nieuw lichaam voor ons voorbereid. Dat heeft God voor ons voorbereid. En kijk, hier begin ik. En ik begin te lopen over de brug. En de brug is dankzegging. En elk moment van mijn leven, in alles waar ik doorheen ga, moet ik God Danken, want dat is de wil van God in Christus Jezus voor ons leven. Dus ik ga door het kruis en ik neem Jezus aan en ik begin op weg te gaan naar mijn verheerlijk lichaam. Ik begin op weg te gaan naar de opstanding uit de dood. Hoeveel mensen zijn enthousiast daarover? Ik ben op weg aan het gaan naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik dank God voor wat Hij voor mij heeft voorbereid. Als ik God dank voor wat Hij voor mij heeft gedaan, dan word ik geduwd. Maar als ik God dank voor wat Hij voor mij heeft voorbereid, dan word ik getrokken. En dat is hoe wij aan de overkant komen. Dat is hoe wij bij het einde Komen. Dat is hoe wij de finish halen. Door dankbaar te zijn aan wat God heeft gedaan in ons verleden. En wat God voor ons heeft voorbereid in de toekomst. Vandaag geef ik u dank, Heer. Voor wat u gisteren in mijn leven hebt gedaan. En voor wat u morgen in mijn leven gaat doen. Want u bent trouw aan al uw beloftes. We danken niet alleen voor wat is gebeurd in ons leven, maar ook voor wat komen gaat. En dit is de wil van God voor ons leven. Dankzegging is belangrijk. Zonder dankzegging kom je niet vooruit. Laat me zo zeggen, zonder dankzegging kom je niet vooruit. Want als je faalt om dank te zeggen, dan blijf je rondjes draaien. Rond de berg, zoals de Israëlieten. 40 jaar lang, rondjes draaien, rondjes draaien, rondjes draaien. Maar breek de cirkel vandaag en zeg vanaf vandaag, Heer. Ik wil een leven leiden van dankbaarheid. Vergeef me, Heer, als ik heb gemoord. Vergeef me, Heer, als ik heb gefaald om u te danken. En Misschien, is dit niet, misschien zeg je van, ja, waarom heeft dit nou over dankzegging? Want de, het is belangrijk. Het was belangrijk in het leven van Paulus. We zien, hoe begint hij zijn brieven? Ik dank God. Telkens weer opnieuw. Ik dank God. Al, ik heb, Paulus had altijd iets om te danken. Altijd iets om te danken. En laten we dat voorbeeld nemen. Want hij wist dat danken de juiste sfeer creëert. Waarin God verblijft. Waarin onmogelijke dingen kunnen gebeuren. En ik ben zo enthousiast voor jullie als gemeenschap. Wat God allemaal in jullie leven, in, in, in deze kerk, in, in, in deze groep gaat doen. Dit jaar nog en komend jaar. Geweldige dingen. Maar vergeet God niet te danken. Vergeet niet elk moment Hem te danken. Voor wat Hij hier doet. Voor wat Hij in jouw leven doet. Dat is de enige manier hoe wij vooruit kunnen komen. Laten we opstaan. De enige juiste respons, de enige juiste antwoord... dat we kunnen hebben naar God toe... wanneer we zijn genade ontvangen, is dankbaarheid... En als we daarin falen, dan falen we in alles. Wees dankbaar.